Tussen de 4 graden in het binnenland en 10 graden aan de kust. Overdag zonnig. Het wordt dan ongeveer 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. ZZFM. En nu de nacht. There's something about you.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 www.zfmzandvoort.nl empty street on the boulevard of broken dreams where the city sleeps and on the Just to wake up. you down Z-M-M. I'm paying a durinno.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 Met hun actie protesteren ze tegen het geweld tegen taxichauffeurs. Gisteren werd in Kaatsheuvel een man om het leven gebracht. Hij was vermoedelijk een taxichauffeur, al wilde de politie dat niet bevestigen. De actie in Tilburg verloopt tot nu toe rustig. De politie grijpt niet in. Waarschijnlijk gaan de taxichauffeurs rond half vijf weer aan het werk. Argentinië heeft Groot-Brittannië om opheldering gevraagd over de plannen voor een militaire oefening op de Falklandeilanden. De Argentijnse regering noemt de Britse oefeningen een onaanvaardbare provocatie. De Falklandeilanden zijn een brits overzees gebiedsdeel, maar Argentinië erkent dat niet. In 1982 leidde een Argentijnse invasie van de eilanden tot een oorlog. Margaret Thatcher stuurde Britse oorlogsschepen en troepen en die wisten in tien weken de eilanden te heroveren. De laatste tijd lopen de diplomatieke spanningen in het gebied op. De Argentijnen zien met ledenogen aan hoe buitenlandse maatschappijen naar olie en gas zoeken bij de Falklandeilanden. In Noord-Korea wordt een grote militaire parade gehouden. waarbij de huidige leider Kim Jong-il en zijn opvolger Kim Jong-un aanwezig zijn. Met de parade in de hoofdstad Pyongyang wordt gevierd dat de Communistische Partij 65 jaar aan de macht is. Noord-Korea heeft voor de viering westerse journalisten toegelaten. en dat is zeer uitzonderlijk. NOS-correspondent Wouter Zwart deed gisteren als eerste buitenlandse journalist via een satellietverbinding verslag vanuit het Stalinistische land. Noord-Korea houdt de grenzen normaal gesproken dicht voor journalisten. Kim Jong-un is de zoon van. De